Tientallen mensen die tijdens Oud en Nieuw zijn opgepakt... staan vandaag terecht in speciale supersnelrechtzittingen. In zes steden worden vandaag in totaal 27 zaken behandeld. Het Openbaar Ministerie begon een paar jaar geleden met dit lik op stuk beleid... om duidelijk te maken dat geweld en het aanrichten van vernielingen... tijdens de jaarwisseling niet worden getolereerd. Als een verdachte wordt veroordeeld, moet hij ook direct zijn straf uitzitten. Ook een opgelegde taakstraf moet direct worden uitgevoerd. Daarnaast zal het Openbaar Ministerie... hoog Straffen dan gebruikelijk. Veel verdachten die vandaag voor de rechter staan... zouden geweld hebben gebruikt tegen politie of brandweer. In deze zaken ligt de strafeis 200 procent hoger. Zuid-Korea gaat flink investeren in zijn defensie. Volgens president Lee is dat nodig... na de aanval van Noord-Korea in november op een Zuid-Koreaans eiland. Hij vergeleek de beschieting door de Noord-Koreanen met de aanslagen van september 2001 in de Verenigde Staten. Voor vrede moet volgens de president een prijs worden betaald. Elke militaire agressie zal krachtig worden beantwoord, zei Lee in zijn nieuwjaarstoespraak. Wel voegde hij daaraan toe dat Zuid-Korea altijd bereid is tot een dialoog met het noorden. De president kreeg veel kritiek na de aanval van Noord-Korea. Hij zou te traag en te zwak hebben gereageerd. De Israëlische regering zegt dat ze een aanslag op een voetbalstadion heeft voorkomen. Twee Israëlische Arabieren zijn in november gearresteerd wegens voorbereidingshandelingen, zo is nu pas bekendgemaakt. Volgens de veiligheidsdienst hadden de twee pistolen in huis en waren ze bezig materialen te verzamelen om een raket te bouwen. Ze zouden in de buurt van het Teddystadion in Jeruzalem al naar geschikte plekken hebben gezocht om de raket af te vuren. Het weer, lokaal kans op gladheid. Vanaf de Noordzee trekken winterse buien het land in. Het is rond het vriespunt in het westen en min 4 in het oosten. Overdag, vooral in het kustgebied, kans op een bui. Maximaal tussen 1 en 5 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1, Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. In dit uur gaat het over Driek van Wissen, oud-dichter des Vaderlands, publicist van een reeks gedichtenbundels, taalkriticus, docent en actueel dichter van snelsonetten op de site gedicht.nl. Hij overleed vorig jaar op 21 mei tijdens een vakantie in Turkije. Op de site Gedicht.nl zijn honderden actuele versen van zijn hand terug te lezen. Op zaterdag en zondag schreef hij daar wekelijks een gedicht... over een recente gebeurtenis in een sonnet, zoals dat daar dagelijks gebeurt door verschillende auteurs. Ook door René en Broeders. Hij schrijft op maandag steeds een zesregelig gedicht... die voor de nieuwe dag is alweer te lezen. En daags na het overlijden van Driek van Wissen... wijde hij zijn snelsonnet aan dienstdood. dood. Dichter bij Driek. Hoe schrijf ik nou dan toch nog een sonnet... De man aan wie ik ieder vers kon eiken, moest veel te vroeg van deze aarde wijken, wordt in mijn rij van helden bijgezet. Op maandag dacht ik, het is weer niet goed. Op zaterdag las ik dan hoe het moet. Op de aansluitende donderdag in mei 2010, alweer bijna een week verder, was het tijd voor Songfestival Trivialia, want Sineke zou die avond uitkomen voor ons land met Ik ben verliefd, Shalali, Shalala. En toen schreef ik, mijn wekelijkse snelsonnet, nog steeds onder de indruk van het abrupte nieuws dat op mijn verjaardag tot me kwam, want het ongeloof was nog niet gestold. De wereld kun je zomers simpel lijmen met een fris en onbespoten Hollands meisje. Een makkelijk meezingbaar catchy wijsje en klanken die vanzelf lijken te rijmen. In die drie minuten polderpop-lyriek denk ik misschien dan even niet aan driek. Op 14 maart 2005 sprak Janne Kooijmans met Driek van Wissen... in het interviewprogramma Voor Eén Nacht van de Caro voorheen te horen voorafgaand aan Deze Nacht van het Goede Leven. En die aflevering horen we vannacht terug in dit uur. De nieuwe dag is al begonnen.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 Met Drik van Wissen, de dichter des Vaderlands. Goeiedag. Goeiedag. En hartelijk welkom. We zitten vannacht in Groningen. Daar ja. waar u geboren en getogen ja. bent. Uh, waar u neder uh, leraar Nederlands uh, bent. Ik ben eigenlijk leraar Nederlands in Hoge Zand. Maar dat is ook in de provincie Groningen. Dat ja. is vrij dichtbij. Ja, ja en, en veel meer weten we eigenlijk niet van u. Dus we dachten, laten we maar eens een uur gaan kennismaken met deze dichter des Vaderlands. Okay. Um, we zijn ook even naar het boekenbal geweest. Daar, ja. daar was u zelf ook. Daar was ik. Uh, om aan wat de uh, de meningen te peilen over Driek van Wissen. Gaan we straks allemaal horen. Maar als eerst uh, aan u de vraag: uh, wat is nou uw plek waar u het liefst zou willen zijn rond middernacht? Nou, als ik ergens anders zou moeten zijn, dan zou ik bijvoorbeeld heel graag wel in uh, Ameland willen zijn. Aha. Op een eiland. Ja. Ik, uh, ik kom daar elk jaar. Mm -hmm. Nog wel een paar weken per jaar. En dat is zo heerlijk. Dan kun je vrij ongestoord, kun je daar uh, zitten. Ik neem een geweldige stapel boeken mee en ik lees bij. In de stilte? In de stilte. Want dat heb je daar nog, hè? Ja, dan, uh, ja als je, je kunt ook uh, trouwens, als je dan naar bed gaat, fantastisch slapen. Want het is een heel andere lucht. Dus het is gezond volgens mij. Je maakt dus een ommetje. En verder is het leven zeer overzichtelijk. En lang niet zo druk als het op het ogenblik in Groningen is. En dan altijd even naar het oort? Want het oert is natuurlijk alveer het mooiste ja, stuk. Ja, dat, he, dat, dat de is een, dat helemaal op het eind. Ja, dus behalve als, als de vogels broeden. Want dan, dan moet je niet komen. Hè? Dan verstoor je ze. Maar in principe wel, ja. Maar je gaat een paar keer per jaar. Maar al van jongs af aan? Ja. Al, eh, ik geloof vanaf het nou, van derde, vierde jaar. Mijn ouders hebben daar... Een huis. En nog steeds? Vroeger, Dat nog huis ste is er nog steeds? Uh, het huis is er nog steeds. Oh, ja. Mijn ouders zijn er inmiddels hmm. niet meer, maar het huis bestaat daar nog, ja. En daar gaat u ook naartoe. Daar om? ga ik dan naartoe, ja. En hoe ziet het huisje eruit? Het, uh, het is nog een vrij eenvoudig duinhuisje. Tegenwoordig uh, heb je van die jokkels die daar gebouwd worden, van steen en zo. En dit, uh, Wel natuurlijk hartstikke luxe, maar dit is vrij eenvoudig, maar het is uniek op een duin. Voor uh, weer de romantiek, stel ja, het, ik me voor. Ja, het, het is behoorlijk romantisch, ja. Drik ja. van Wissen is voor gast bij de KRO op Radio 1. En uh, we beginnen maar geheel in stijl met een gezongen gedicht. Op hun handen liepen en ankers bleven drijven op de Rijn als koesters ongehoorde dingen riepen en naalden ons doorstaken zonder pijn. Angeroes in hemelbedden sliepen en mummies konden zingen in hun schrijn. Als piramiden soepel zouden zwiepen en modderbaden geurden naar jasmijn. Door het gordijn als reuzen gingen zwemmen in tongdiepen en er geen einde kwam aan dit rugrij dan word ik een raam koos en zacht wiepen, En kuste jij me, kuste jij me dwars door het gordijn. Het licht heet uh, Twee Koningskinderen, kent u het? het eh, ik ken het oorspronkelijke Twee Koningskinderen uit de middeleeuwen natuurlijk. Hè. Er waren twee koningskinderen en die konden bijeen niet komen. Het water was veel te mm -hmm. diep zat. Maar kon er dit is een andere, he? Ja, dit is een duidelijk ja. andere, ja. Het is gezongen door Erik van Muiswinkel en het gedicht is van Gerrit Komrij. Ja. De eerste dichter des de Vaderlands. De uh, die zijn termijn niet volmaakte, nee. na een jaar of vier... Uh, ja, maar dat was ook lang, hè? Dat was vijf jaar... Ja, Nou, dus de termijn is onmiddellijk ingekort. Ja, het is precies. aangepast uh, op de spanningsboog van de gemiddelde dichterblijf. Ja, ja. dus, ja. dus dat vier, gaat u ja. volmaken, sowieso. Ik ga het volmaken. Ja. Simon die heeft nog even de resterende tijd uh, opgevuld. Um, en toen werd er gekozen, anderhalve maanden geleden inmiddels. Um, wie had u zelf eigenlijk genomineerd om Dichter des Vaderlands te worden? Uh, ik heb In principe heb ik mezelf genomineerd. Ik wou het wel graag worden. Maar er zijn natuurlijk een heleboel anderen die het heel goed hadden kunnen worden. Maar mijn favorieten zaten er eigenlijk niet bij. Bijvoorbeeld Ivo de Wijs had het mm -hmm. uitstekend gekund. Mm -hmm. uh, daar had zie... u anders misschien nog wel. Daar hadden, had met... ja? ja, daar had ik wel op gestemd. Of Jean-Pierre, wie zou ja. het heel goed kunnen als hij wat ijveriger was, bijvoorbeeld. <laughs> maar de mensen die er uiteindelijk overbleven, daarvan dacht u... nou, dan ben ik toch wel de aangewezen persoon. Uh, nou, dan vond ik mij geen slechte keus zelf. Nee. Hoe voelt het? Uh, nu, nu eenmaal dichter als vaderlands bent? Die... Ja, dit is wel leuk, want ja, je bent toch gekozen, dat is een, een eer. En uh, je hebt het opeens veel uh, drukker en je staat opeens veel meer in de kijker. Ja, de, alles wat je doet uh, krijgt toch opeens een, een groter belang. Ja? Hoe ja. ervaart u dat? Zijn dat echt, uh... Nou, dat ja. mensen toch het, elk versje dat je afscheidt uh, zwaarder wegen... of dat nou wel goed of, of niet goed is. Oh, ja. Zo, dat is de, uh, uh, ja, je staat wat meer aan de schijnwerpers. En uh, prettig? Of, uh... Jawel, ik kan er wel wegen. tegen, geloof ik. Ja. U weet nog niet zeker? Uh, nou, het is nog maar één maandje. Hè? Ja. Dan, dan moet er moet toch nog een soort sleet opkomen. Of in, in ieder geval de gewenning moet nog komen. Uh -uh. Ja. Goed, u heeft gewonnen die avond. Er uh, was nogal het wat een en ander te doen, die verkiezingsavond. Want niet, niet iedereen nou, was niet eigenlijk even ver verheugd. Niet alleen de verkiezingsavond. Hè. Ook daarvoor is al de, er is een duidelijke tegenstand ook tegen mijn verkiezing. En ook, dat, dat loopt nog wel door, ook na die tijd. Vindt u het ja. goed als we het daar zo meteen even over hebben? Jawel. Uh, want we zijn um, uh, ook naar het boekenbal geweest. Een, een aantal mensen had van Driek van Wissen is oké. Okay. Een aantal mensen helemaal niet op het boekenbal. Eenmaal anderhalve maand later zeiden diverse mensen het volgende over u. Het is een heldere en geestige dichter die adequaat en snel kan reageren op wat er gebeurt. Het is op een manier voorspelbaar... Maar daar zit hem tegelijkertijd ook wel zijn kracht in. Want het is technisch heel goed gedaan. Het is iets wat iedereen begrijpt. Maar ik vraag me af of het een heel nieuw gezichtspunt biedt. Uh, het is de enige dichter die ik ken die uh, zeven keer op Berend Botje kan rijmen. Ik denk dat zijn uh, totale poëtische oeuvre in al zijn facetten bijeen te brengen is in dit. Zeven keer rijmen op Berend Botje. Ik vind het een leuke jongen, maakt leuke bij rijmpjes. De dichter des Vaderlands, dat zijn wel die dingen. Opgeblazen titels. Dus een aardige man, goed gehumeurd, dat vind ik al heel wat. Een dichter van Lightfurse. Uh, vaardig gemaakt, geestig. En, uh, ik ken niets van hem uit het hoofd. Maar ik uh, kan zelden iets van hem lezen waar ik niet minstens één glimlach bij heb. Ik zou liever een echte dichter hebben als dichter des Vaderlands. Als ik dat als gast in Nederland mag zeggen. Als dichter des Vaderlands vind ik het te lichte versie. Ik heb hem één keer op tv gezien, uh, ik heb daar nog geen afgehoor in de loop. Uh, Sonnetten, af en toe uh, sonatine zoals het heet. Het is niet vernieuwend, maar dat wil hij ook niet zijn. Uh, het is echt de volkskunst. Daar is uh, veel discussie over geweest, een hele levendige discussie. Maar nu hij dichteres vaderlands is geworden, vind ik dat poëzie min het Nederland uh, met uh, geestdrift en enthousiasme achter het dichteres vaderlands moet staan. Kent u ze allemaal, die langskwamen? Ja, volgens mij heb ik ze allemaal gekend, ja. ja. Want wie zaten erin? Nou, het laatste was Joost Swaagman, bijvoorbeeld. Mm -hmm. ja. uh, ik heb Ed van Tijn, geloof ik, ook nog gehoord. Uh, was mm -hmm. erbij. Jean-Pierre Aloui begon het mee. Ja. Harry Moedis uh, ja. heb ik gehoord, ja. ja, ja, ja. En Ja, natuurlijk, met een Ja. Maar u moest, u moest wel lachen, u zat ook wel instemmend te knikken. Ja, nou, ik vind uh, de enige wat ik toch raar vind... is dat, uh, ik weet niet, uh, is dat Abdul Kader geweest? Dat was een... Uh, Hagar, bedoelt u? Nee, Hagar, nee. Dat, ik zei, het is geen echte dichter. Mm -hmm. En dan vraag ik me af, wat is nou een echte dichter? Ja. Ik, ik vind mij dan toch, moet ik zeggen, dat ja. was de enige niet uh, een grote schrijver uh, in dit rijtje. Dat was een Duitse bezoeker van het Boekenbal. Oh ja, ja. Oh ja, <laughs> denkt u dat verklaart een hoop? Nou, dat, dat was dan onze oude ambassadeur we hebben geen, Nee, dat was puur een bezoeker. Oh ja, goed. Het een, uh, ja. dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar ja. een anonieme bezoeker. Ja. Maar wat, wat ja. die Joost Zwareman dan zegt... Ik bedoel, ja. eerst uh, was dat toch een behoorlijk negatieve kritiek. Ja, nou, we hebben duidelijk wat andere poëzieopvatting. Dus uh, er zijn een aantal dichters die ook vanuit hun eigen poëzie zeggen... dat de poëzie meer moet ontregelen. Dat de mensen op verkeerde been moet zetten. Mm. Dat de mensen daardoor nieuwe vergezichten krijgen. of op een andere manier er tegenaan kijken. En er zijn ook uh, dichters zoals ik. die juist uh, een gesloten geheel maken van een gedicht. en juist direct. Directer toegankelijk zijn. en... Uh, Met een kop en de staart. Ja, heel duidelijk iets Maar iets, goed, dat is, een, dat is een stijlopvatting. Dat is een vormopvatting. Nee, het is ook, een vorm, een het is maar... ook vormopvatting, want ja. uh, ik, ik schrijf sonnetten, ik rijm, ik mm. uh, hanteer vast. Maar maat. goed, Joost Wagemann ging wel wat verder in zijn kritiek, die vergeleken u op een gegeven moment zo van. Nou, wat uh, ja, een dus cocktail trio de... voor de popmuziek ja. is, dat is het Riek van Wissen voor de poëzie. Ja. Ja, nou, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik uh, altijd een liefhebber geweest ben van het cocktailtrio. Dus zo trio. Nee, maar vond even serieus. Ja, nee, dat is ook serieus. Ja. Dat is toch een trap onder de gordel, of niet? Nee, vind ik niet. Ja, nou, daar ik, ik, zit natuurlijk niet een uh, grote waardering voor mijn gedichten. In. En dan spreekt, u nu, dan spreekt hij nu zo over u. Ja, ja ik, weet, ik weet niet, misschien is het ook al uh, uh, iets te veel de andere kant uit. Nou, ik, vind het, ik vind het wel aardig, maar dus hij heeft mij ook meteen gefeliciteerd... en gezegd, nou gaan we samen voor de poëzie. Oh, en wat, ja? wat voor poëzie we allebei, hoe verschillend dat misschien ook is... wat we schrijven, je Dat kunt deed hij allebei... direct die avond, ja, hoor, de verkiezingsavond. Ja. Bent u hem nou ook weer tegengekomen? Want u bent op Boekenbal geweest, uh, he? Ik heb, geloof ik, even gezwaaid naar Joost, maar ik heb hem niet, niet gesproken... maar Iljaap Vijver bijvoorbeeld wel. Die ben ik wel tegengekomen. En daar heb ik ook nog even mee gepraat. En uh, dat gaat verder in alle vriendschap. Ja? ja. ja. Want het, het, lijkt mij, ja, het lijkt mij op zich ook wel, ook wel lastig... als je dichter des vaderlands bent... en je weet toch van een heleboel mensen van... nou, die zijn misschien niet zo blij mee dat ik dat geworden ben. Ja, dat weet je. Nou ja, die hebben dan op dit moment pech gehad. Ja, ik weet niet, het leven gaat wel gewoon verder. En ik denk dat Joost Wageman dat ook inziet. En uh, als je dan alleen maar zo'n vete handhaaft... Mm. dan is dat uh, verder ook niet vruchtbaar. Ja. U wilde het graag worden, hè? Ik vond, ja, het, het, het is een beetje uh, opgeklopt. Ja. Maar ik vond het voor mijzelf wel... Ja, ik schrijf regelmatig gelegenheidsgedichten, al, al tijden. Dus ik dacht, ja, dat is wel iets voor mij. Want u heeft uh, flink campagne gevoerd. Ja, en... dat ook dat is weer uh, wat overdreven. Het enige wat ik gedaan heb, wat een, een gouden greep geweest is... geloof ik dat ik ooit 250 mm -hmm. pennen heb laten drukken met een tekstje erop. Als reclame. En het heeft gewerkt. Het heeft, het heeft gewerkt, gewerkt omdat dus uh, de pers erop ingesprongen is. Eigenlijk op een manier die ik niet zo verwacht had. Maar waarom wilde u het zo graag worden? Ik bedoel, Dichten deed u toch al, doet u nog steeds. Ja, omdat het mij uh, nogal um, duidelijk... omdat ik uh, zelf al lang in die richting werk. En, en al, al dat soort gedichten schrijven over mm. actuele gebeurtenissen... Mm -hmm. Ja, en het is natuurlijk op zichzelf wel een eer. En het schept nieuwe mogelijkheden. Ja, welke nieuwe ja. mogelijkheden schepen? Nou, het voorstellen? Als, je, als je nou meemaakt wat voor verzoeken er al niet op je afkomen om gedichten oh, ja? te maken of om, om ergens te verschijnen. Heel anders dan tot voor kort? Ja, tot ja? veel anders. En ook een heleboel dingen die je wel moet afzeggen natuurlijk. Maar men noemt u dan eens iets? Wat nou, ja, is je niet gebeurd? Bijvoorbeeld de prijs uitreiken uh, bij het wereldkampioenschap Smert koken. <laughs> ja. maar, uh, men vraagt, en dat doet u niet, of wel? Uh, dat, uh, toevallig uh, kon ik toch niet, anders had ik het wel gedaan. Want het is natuurlijk zo'n zo gekke uitnodiging dat ik het uh, wel doe. Ja. Maar ik ben ook gevraagd om bijvoorbeeld op uh, 4 mei... de manifestatie in Wageningen mm -hmm. af te sluiten met een gedicht. Nou, dat is een uitdaging. Ja, als ja. dichter des vaderlands. Als dichter des vaderlands. Ja. Ja. Maandag uh, 28 februari was het dat in NRC uh, het eerste gedicht van u verscheen. Tenminste, als dichter des vaderlands. Ja. Uh, wilt u dat voorlezen? Jawel. Als ik een lampje voor u aanknippen, Want het is natuurlijk donker hier. Ja. Ja, daarbij aantekenen dat uh, vorige week donderdag... dus mijn tweede gedicht inmiddels weer verschenen We is. We hebben gekozen voor de ja? eerste. Ja, Goed, oké. Okay. Dat is het uh, gedicht tegen Polen. Wanneer ons land zijn oogst wil binnenhalen... en niemand zich meteen vrijwillig meldt... die graag asperges steekt of bollen pelt... huren wij Polen die wij zwart betalen... Maar weldra voor goed het veld... daar nieuwe regels nu gestreng bepalen... dat er in plaats van dit soort illegalen... een Nederlander dient te werk gesteld. Zo is er ook een hoge pool in Rome... die op de akkers van het Vaticaan... een kwart eeuw lang al veldwerk heeft gedaan... en die nu gauw voor eeuwig thuis moet komen... waarna door een inheemse Italiaan... de witte arbeid over wordt genomen. Is dit vrije keuze om hierover te schrijven? Of wordt u dat ja, min of meer toch uh, toegespeeld? Er uh, is wel enig overleg trouwens ja? met uh, de NRC... Mm -hmm. hè, die in, in eerste instantie dit ook gepubliceerd heeft. Uh, de NRC kwam juist met een ander voorstel... om uh, een gedicht, en dat kan ik me nog herinneren... een gedicht te schrijven over uh, Wilders en Hirsi Ali. Ja? Met een uh, geheime oh, spannend, behuizing. Spannend, ja. En daar heb ik over nagedacht. Ja? En uh, toen kwam ik opeens dit tegen twee nieuwsberichten in één week. Hè? Uh, inderdaad, van die, uh, dat er beschikkingen zijn van de regering... om juist die illegale Polen uh -huh. tegen te gaan. En tegelijkertijd dreigde de paus eronder door te gaan. Ja. Ja. En dat denk ik, hey, wat een... Maar is dit dan een kwestie dat dat dichter uh, bij u staat... of dat u er meer mee kunt dan met Hirsi Ali en Wilders? Ja, ja? ja ik ja, denk het wel. Ja, misschien als ik er uh, nog een nachtje over geslapen had... of een andere inval had gehad, dat ik dat andere onderwerp had genomen. Want ik vraag me af hoe dat gaat. Er wordt, uh, hoeveel gedichten worden er verwacht van u? Minimaal uh, vier per jaar. Dus ik lig mooi op schema. Ja, dat ja zeker. Ja. Nu, nu eigenlijk al twee. Acht, ja. Maar uh, uh, zijn er ook dingen waarvan u wel op voorhand heeft kunnen zeggen: van daar ga ik dus niet over schrijven? Nou, wat ik. Wat mijn eerste. Uh, gedacht, al Het is mij ook gevraagd. Hè. Er, er komt dus weer een kind van uh, ja. Maxima en Willem-Alexander. Het zal nog een tijdje doorgaan ook. Ja, ja. een en tweede, en derde en vierde kind vind ik niet zo interessant. Ik, ik denk dat dat niet echt inspirerend werkt. Tenzij het opeens een tweeling wordt of er, of er iets, iets anders geks gebeurt. Uh, dan, uh, dan is het misschien wel weer aardig. Maar het moet, het moet je ook kunnen inspireren. Driek van Wissen, de dichter des vaderlands... is voor eenachtig gast bij de KRO op Radio 1. Um, uw allereerste gedicht, hè? wanneer schreef u dat? Nou, dat zal iets geweest zijn toen ik een jaar of negentien... Toen al, uh, ja. Negen, tien. Negen dus, A-tien, A -tien, dat is nog. niet negentien. Nee. En, en heeft u nee. dat nog? Uh, nee, ik geloof het niet meer. Ik, weet, ik heb nog wel, wel wat, wat, wat liggen ergens bestoft, maar ik kijk er ook niet meer in. Maar weet u nog wel waar het over ik, ging? Ik dacht dat het ging over uh, meeuwen die uh, vlogen door de lucht en over de natuur. In geval, ja, veel natuur. Keer, uh, gedicht, meteen natuurgedicht, ja, meteen ja? natuur ja. En hoe mochten we dat voorstellen? Ja kleine drink wel... achter een bureautje naar buiten kijken en dan, ja, dan druk in de weer met de pen. Tuurlijk, want uh, toen dacht je toch echt dat uh, dichters mensen waren die de hele tijd de natuur bezogen. Want toen was je nog te jong voor de liefde bijvoorbeeld, dus dan kon de natuur. En ik heb ook al een paar uh, versjes gemaakt over. Ik ben rooms opgevoed ooit. Uh, en dat over, in Groningen, uh, uh, ja? Ja, er dat, ja. dat, dat, is toch een, uh, een redelijk katholieke kolonie, dat ja. nog in Groningen. Uh, en wat uh, godsdienstige is natuurlijk, over Jezus. Ja. Wat schreef je dan over Jezus? Dat Jezus heel lief was, denk ik. Ik weet het niet meer. Maar het is natuurlijk allemaal cliché wat, wat je dan schrijft. Maar dat zijn wel mijn eerste pennenvruchtjes geweest. En, en wat later ook, denk ik, wat, wat gedichtjes... wat meer in de sfeer van Daan Zonderland. Ja, een voorbeeld. Uh, heb ik natuurlijk ook niet bij de hand. Maar nee, nee, maar ja, voor ja, u. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Daan Zonderland is natuurlijk eigenlijk de eerste... Light First-dichters ongeveer in Nederland geweest. Die hele leuke dingen gedaan heeft. Maar, maar hoe ontstaat dat dan? Want u, u, u had dus een soort van een, ja, een romantisch beeld van een dichter, als jongetje van jezelf. Ja, of tien. ik denk dat eigenlijk iedereen dat wel een beetje heeft. Toch, dat een dichter iets bijzonders ja. kan doen met taal. Die toch de, de woorden in een glit gaat zetten. En dat er dan. Ja, dan ga je ook automatisch weer wat, wat dichterlijke woorden gebruiken. Dus wat hoogdravendig schrijven en zo. Maar sprak u ook zo? Of was Nee, dat absoluut u er... zo Nee, dat doe ik het... nog steeds niet. Dat, uh, op het papier? Ja, ja, op het papier moet je dat anders doen. Ja, dat is natuurlijk echt de, de, de ouderwetse vorm. Zoals het natuurlijk dicht als als Roland Holst. En maar maar ging, dat, ging dat van thuis uit? Ik bedoel, stonden er bij u thuis in de boekenkast stonden er allemaal dichtbundels? Of? Ja, daar hebben we dat... ongetwijfeld ook dichtbundels. Maar we, de, de, er werd in ieder geval thuis wel veel gelezen. We hadden een boekenkast. Mm -hmm. Als je tegenwoordig in moderne woningen komt, dan is een boekenkast eigenlijk overbodig meubel geworden vaak. Maar dat lelijk. Maar wij hadden een prachtige oude boekenkast waar een heleboel boeken in stonden. Want dus ik, ik, zit, heb... ik zit me gewoon af te vragen waar, waar die liefde ontstaan is. Hoe die klik tussen Driek en Dicht. Wanneer dat gebeurd is en wat er gebeurd is. Ja, dat is natuurlijk, denk ik ook een beetje, dan moet een bioloog maar zeggen, misschien ook een beetje genetisch bepaald. Maar het is natuurlijk wel gestimuleerd door de omgeving. En, ja. Ja. ja. In welke zin dan? Uh, nou, dus dat bijvoorbeeld mijn ouders ook lazen. Ja. Dat ik uh, wel uh, op een uh, school terechtkwam waar ook uh, wel wat aan, aan, aan gedichten uh, gedaan ja. werd. op school werd ook een cabaret, de middelbare school bijvoorbeeld, waar een cabaret gedaan werd. Waar je zelf ook mee mocht doen met het maken van, van cabaretteksten. Ja, ja, ja. ja. En, dus toen... dat wel, werd wel echt gestimuleerd ja. ook van, ja. uh, van, van, van thuis. Hoe reageerden uw ouders op, op gedichten die u schreef? Uh, ja, ze gingen nooit echt op de inhoud, maar ze waren wel trots. Dus uh, elke houdt te... dat toch? Ja, ja. ja, ja. en ja. soms waren er wel een paar gedichten bij... waar er wat, uh, toch wat misprijzend naar werd gekeken... omdat ik ook wel eens ja, wat, wat platter geschreven heb. Dat konden ze niet waarderen? Nee, natuurlijk niet. Er is een van mijn gedichten, maar ik ga het niet helemaal opzeggen. Maar dat begint met, oh god, oh god, ik kan niet kakken. Mm -hmm. Nou, dat, dat vinden ouders natuurlijk niet zo netjes als hun zoon dat gaat schrijven. En dat zeiden ze dan? Uh, dat merkte je. Maar dan, meestal werd dat dan, uh, dan juist niet overgesproken. En dan vonden ze andere dingen wel weer mooi. Ah oh ja? ja, ja. Dat gaat... Maar ja. heeft u wel altijd hun uh, uh, gedichten uh, uh, gegeven ja. of, of gelezen? Of ho ja. hoe ging dat? Nou ja, de, de mijn, uh, mijn moeder is net een, uh, drie, vier maanden geleden overleden. Mm. Mijn vader een jaar of vijf geleden. En uh, nou, we hebben het huis ontruimd en er was dus één uh, plankje in ieder geval. Daar stonden al mijn bundeltjes naast elkaar. Oh, ja. dus die hadden ze mooi bewaard en hadden ze maar de krantenknipsels ingestopt. Uh, wat, wat gaf dat hadden... u voor een gevoel? Ja, dat is toch even. Uh, het is wel een triest gevoel ook. Triest, ja, ja dat, dat, dat ze dus weg zijn. Dat ja, dat, dat, dat er over is gebleven. Zo. Ja, natuurlijk toch. Maar ik wist dat het plankje bestond. He. Oh, nee, want dat bedoel ik eigenlijk. Ja. Ik nee, dacht nee, het, was, nee was het was niet het was geheim. Dat... Nee, nee. En, en dat je dan in één keer denkt van kijk, ja. ze hebben het toch allemaal ja. bewaard. Ja. Dat nee, nee dat wist ja. ik dat ze dat ze dat deden. Dus het betekent wel dat ze er wel tevreden over ja. waren. U, u schrijft vaak. Um, um, met een vrij lichte toon, ja. uh, met, met humor, soms moppig-achtig. Um, maar dingen als het vlies van, van uw ouders. Uw moeder dus pas drie à vier maanden geleden ja. overleden. Ja. Um, pakt u dan ook meteen de pen? Uh, dat heb ik inmiddels wel gedaan. Ik heb daar wel een uh, gedicht over geschreven... Over, over in ieder geval de laatste dagen van mijn moeder. Mm -hmm. Ik wil het wel, uh, wel voorlezen. Ja, ja. het, het, sta, het staat hier toevallig in mijn, mijn nieuwste bloemlezing... Het gedicht... Samengesteld door Jean-Pierre. Jean-Pierre, ja, wie heeft dat samengesteld? Maar vriend er vriend ook, hè? vrienddichter van je. Ja, ja, ja, zeker. Moeder en kind. Mijn moeder leefde voor zichzelf te lang. Vandaar dat ze haar laatste grijze dagen... veelal verdeed met mopperen en klagen. Een vruchteloze, zure zwanenzang. Toch schepte zij een kinderlijk behagen... in onze dagelijkse ondergang. Als ik weg uit het huis, uit haar gevang... Haar rondreed in haar invalidewagen. De vreugde was niet altijd onverdeeld. Ik deed het half uit liefde, half verveeld. Maar ik kwam in het park soms halverwege een moeder met een kinderwagen tegen. En zag dan het verdraaide spiegelbeeld hoe ik ooit in haar wagen had gelegen. Dit is geschreven na haar overlijden. Na haar overlijden. dus is eigenlijk uh, een maandje oh, geleden pas geschreven, geschreven. Ja. Ja. En, en hoe werkt dat dan bij u? Is, is dan dichter uh, iets heerlijks om te doen? Om, om je verdriet te verwerken? Of? Hoe gaat dat bij u? Het dichten is sowieso iets heerlijks om te doen. Zeker als je, als je het af hebt en het, het in elkaar valt en uh, een geheel is geworden. Dat is dus het fijne natuurlijk ook van vorm vastschrijven, van zonnet maken. Dan weet je zeker, het is, het is af. Ik kan me voorstellen dat als je vrijer in de vorm schrijft, dat je ook meer worstelt met het idee: moet er nog iets aan veranderen? Moet er nog een couplet bij? Dat Heeft natuurlijk. u lang geworsteld bijvoorbeeld met dit gedicht? Over uh, nee, ik denk dat ik het. Ik heb het vrij snel geschreven. Ik kreeg, een, ik kreeg een opdracht, daar heb ik het eigenlijk voor geschreven. Voor het bladboek. Die wou een nieuw gedicht van mij hebben. Maar ik had dat idee, Had ik geloof ik, al een, een half jaar in mijn hoofd. Dus, dus inderdaad, als je met je moeder in haar, in je, in haar karretje mm -hmm. ging, ik dan, dan rijden. En dan kom je inderdaad, dus dan loop jij als zoon achter dat karretje. En dan zie je moeders die met een kleine zoontje in mm -hmm. een kinderwagen dingen. Dat is een heel vreemd. Een gevoel, ja. een effect. En denk dat, dat is maar dat speelde dus, dus voor... eigenlijk al een dat half speel... jaar door je hoofd... Ja. en u heeft het geschreven nadat ze was overleden. Ja. Ja, ja dat kan gebeuren. Ja, ja. Je zou het ja. Ook... ik bedoel pas ja. daarna, maar dat zou dus ja, ook... Ik, ik weet ik ook, ik heb ooit een gedicht geschreven... dat, dat gaat over de, de papiermolen, zwembad in zwembad in Groningen. Ik uh, heb ook een idee over wat Ik weet zeker dat, het, dat heb ik Hartje Winter geschreven. En het idee uh, stamt uit de zomer. Dat ja. kan gebeuren. De, de, de, de, er zitten dingen in je hoofd die op een ja. gegeven moment dan rijpen. En dan denk je: hey, dat, ja. dat moet Maar dan... dit is dan ook nog eens iets heel intiems. Ja. Het, is, het gaat en u over uw moeder en over haar overlijden. Dus ook over uw eigen gevoel. Ja. Is dat moeilijk of soms om dat in, in, in woorden te vatten? Ja, in principe is dat natuurlijk moeilijker dan een uh, luchtig versje vanuit een idee schrijven. Mm -hmm. ja. Ja. Hoe doet u dat dan? Is dat uit te leggen? Hmm. Nog zorgvuldiger je woorden wegen, denk ik. Uh, uh, in ieder geval niet overdrijven. Kijk, als je een ironisch gedicht schrijft... dan heb je makkelijk... Uh, bijvoorbeeld de overdrijving is een, is een, is een middel mm -hmm. hè, daarbij. Hè? Dus toch minder stijlmiddelen gebruiken. En, en, ja, dichterbij... Waarom? Om het oh, puur te houden? Ja, of? ja om de, die zuiverheid van het gevoel. Om dan ook... Anders wordt het toch makkelijk verkeerd begrepen. We gaan luisteren naar een uh, stuk uh, muziek uh, uh, van nu. Ja. Broeg, Max Broeg, het is een uh, Duitse componist, als ik me niet vergis. Ja, ja dat, dat een, uh, dat heb ik, mocht ik mocht het uitkiezen en eigenlijk heb ik dat gevraagd... omdat er een, een, ook wel een warme herinnering bij is. Oh, die hoor ik dan zo, he, ja. uh, zo meteen. Ja, uh, uh, Laten we gaan. eerst naar de muziek horen. Laten we eerst naar meneer okay. uh, Broeg ja. zelf luisteren. Ja. Alex Broeg, warme herinneringen aan. Ja, uh, ik kan me heel van, nou dat is al een jaar of vijftien geleden mm -hmm. herinneren dat ik een bijzonder aardig meisje tegenkwam. En uh, die heeft bij mij thuis nog een glaasje wijn gedronken. En dat is eigenlijk nog steeds mijn vriendin. En ik heb haar op de eerste avond toen hebben we een mooie plaat gedraaid. Dat was dus uh, het vioolconcert van Boeg. Ja. En daarna heb ik haar een omzichtkaartje gestuurd met ook een, een rijmpje erop. Ik ken je uit één keertje uit de kroeg. Maar één keer is natuurlijk niet genoeg. Een mooie plaat moet men ook vaker draaien. Bijvoorbeeld het vioolconcert van Broeg. Uh -huh. En daarna heb ik er nog, ik geloof, een half jaar lang uh, elke werkdag een uh, aan met, met een kwartrijn gestuurd. <laughs> ja, ja, ja. ja. Maar en... Dit is dus het oer zeg maar. <laughs> ja. Dat kon ze erg waarderen? Dat kon ze erg waarderen. Het heeft geholpen, blijkbaar. <laughs> ja. Nog steeds bij elkaar? Ja, we zijn nog steeds Jullie bij wonen elkaar. ook samen? Uh, wij zijn partiekdelers. Dus Dat hebben ze hier in Groningen, denk ik, ja. dan, voor diekdelers. Nou ja, dus uh, er is een bovenwoning. Dus eigenlijk, je hebt van die huizen met één benedenwoning en ja. twee bovenwoningen. En wij uh, wonen allebei in één van die bovenwoningen. Dus je bovenwoningen. moet altijd buitenom naar elkaar toe? Ja, buitenom naar elkaar toe, ja. Ja. Waarom zo ingewikkeld, als het ook in één ja, huis kan? Ja, maar dat komt dus even niet in één huis. De mensen ik, ik, ik woonde al in de ene partiekwoning. En zei later, toen de andere woning beschikbaar kwam... is hij ja. daar gewoon, ja, we hebben nog wel eens het idee... om dan ooit nog door te breken of zo. Maar het, het is ook wel het komt er nog steeds niet van. Het komt er nog steeds ja. niet van. Misschien gaan we nog wat verhuizen. Maar, maar het is ook wel prettig, zegt u. Ja, ik vind het ook vind wel prettig om toch in ieder geval... je, je eigen uh, rust en, en, en uh, werkruimte te hebben. Dat je niet de hele tijd elkaar, uh, op mekaar's lip zit. Nee? Nee. Het lijkt me heerlijk. Om de hele tijd op elkaar het lip ja, te zitten? Ja. Nou ja. Nee, daar houdt u niet zo van. <laughs> uh, dat is wat, wat, uh, iets te gek, ja. ja. Niet binden ook? Nou ja, het is natuurlijk wel een, een, een binding. Hm. Anders, ja, we hebben geen kinderen, dus dat scheelt natuurlijk ook. Mm -hmm. Anders ga je toch ook uh, ongetwijfeld anders met elkaar om. Ja. ja. ja. Kaarten geschreven, haar aanzichtkaarten gestuurd. Ja, van die uh, mooie oude aanzichtkaarten uit het begin van vorige eeuw. Hè? Dus oh, hele yeah. romantische plaatjes met van die valse kleuren. Oh, ja. Ja. <laughs> ja. Ook een soort uh, op een andere manier wel eens liefdesgedichten voor haar geschreven? Uh, ja, over haar nog wel eens eentje. Maar dat is dan toch, toch meer ironisch eigenlijk uh, wat ik daarbij geschreven heb. Ik heb ook wel ja, liefdes over, voor haar geloof ik niet, niet direct. Maar ik heb wel liefdesgedichten geschreven... die, die eigenlijk op, op veel meer personen van toepassing zijn. Want is het moeilijker om over je eigen geliefde iets te schrijven? Ja, het, het, het kenmerk van de meeste liefdesgedichten... is natuurlijk dat ze geschreven worden als je haar niet hebt... Het is vanuit het gemis, het verlangen, worden de meeste liefdesgedichten geschreven. Het is toch maar zelden dat je een liefdesgedicht hebt uh, terwijl het uh, mooi aan is. Dan, dan hoeft het eigenlijk niet meer vaak. Ja, het is leuk dat u dat, dat, dat zegt, want dat is ja. nou net wat ik... Wat ik uh, uh, soms bij u wel mis, dat ik denk van... er zit zo weinig uh, pijn of gemis of ja. ellende in gedichten. Ja, nee, dit, een van de nadelen bij mij is dat ja, ik soms zo'n leuk, ja. leuk leven leid. Maar komt het daardoor? Ja, dat, nee, ik dan, daardoor? Hoe, hoe ja, dat denk ik wel. Ik, ja? ik ben een optimistisch mens. en uh, Ik heb over het algemeen een, een, uh, ja, veel geluk gehad in mijn leven. Dus er is niet zoveel pijn van waar u het hmm. Jammer soms. Nou ja, het kan, het kan een kijk, gedicht toch dieper maken, kijken, maar, verrijken. Ja, maar een, een mooi leven is natuurlijk belangrijker dan een mooi gedicht. Oké, okay, ja. maar ja. toch jammer soms, of niet? Nee, hoor. Okay. Ik, daar, daar lig ik geen moment wakker van, want wat jammer dat ik niet ongelukkig ben. Nee, maar dat, dat ja. kan misschien een, ik bedoel, het kan een andere kijk op de wereld geven. Ze ja, We zeggen wel eens, de mooiste liedjes een... worden ook geschreven ja, al, als ja, er je er zijn, goed zijn en groot gelegen een... hebt, hè? Ja. Ja, heb ik het ik niet. Maar er zijn wel een paar gedichten... die duidelijk wat, wat vader uh, van toon zijn. Maar over het algemeen valt mijn werk... Uh, Wanneer is een gedicht zwaarder van toon? Uh, nou ja, dit, ik kan dat eigenlijk alleen maar demonstreren... door er nog één voor te lezen. Mm -hmm. Waarvan ik zeg, dat heeft toch een wat, wat serieuzer en zwaarder... de ondertoon. Even kijken of zoiets geschikt kan vinden. Uit de bundel onverwoestbaar mooi? Ja. Het gedicht Kwaad of Erger al zijn we vast nog lang niet zo ver heen. Toch kan de vraag mij af en toe benauwen... wie of er eens de ander zal berouwen. Wie van ons beiden blijft er ooit alleen? Als ik de statistieken mag vertrouwen... dan staan gemeten naar het algemeen... de kansen voor ons tweeën, één op één. Of jij mijn ogen sluit, of ik de jouwe. Hoe het ook zij, ik heb niet eens idee... wat het geringste kwaad is van de twee... Want onderhand stel jij me al zo na... dat ik, wanneer ik ooit zou moeten kiezen... wellicht nog liever zelf verloren ga... dan dat ik jou voor altijd moet verliezen. Geschreven vanuit... Uh, ja, anders, de angst. Ja. De angst. Dat, uh, ja, dat iets wat mooi is, dat dat voorbij gaat. Ja. En het besef dat het gebeurt natuurlijk ook. Mm -hmm. Het is onvermijdelijk. En dan niet ja. aan willen denken, maar toch weten dat het nou, gaat dat gebeuren. Nou, dat wil je toch wel onder woorden brengen, ja. Hm. ja. En als u daaraan denkt, dan, dan kunt u echt zo'n behoefte voelen om daarover over te schrijven? Ja, alleen het is een gedachte die natuurlijk veel vaker bij je leeft. En die je maar één keer op die manier verwoordt. Driek van Wissen is voor één nacht te gast bij de KRO. Een vrolijke fatalist, zo noemt u zichzelf. Ja. Tenminste, dat ben ik... Uh, tegengekomen, ja. Ja, meer ja. dan één keer tegengekomen. Is, is dat een levenshouding? Ja. Kunt ja. u dat eens uitleggen? Uh, het uh, fatalisme is dat je weet dat uh, uiteindelijk alles teloor gaat. Mm -hmm. Dat het voorbij gaat, dat we allemaal doodgaan, dat er niks aan te doen is. En vrolijk is dat we dan toch proberen om zoveel mogelijk van het leven te genieten... en er het beste van te maken. Dat vindt u een prettige levenshouding. Dat vind ik een heel prettige levenshouding, ja. Een, ja maar ook wel heel erg van, nou, ik zie wel dat er gebeurt. Jawel, natuurlijk. Maar je hoeft je hoeft daardoor niet de dingen die je doet zo van nou het maakt niet uit wat we doen, want uh, het, het gaat toch allemaal mm. naar de sode nee, mythe. Ja, nee, ik het dan nu? Uh, ja. Ik heb het toch geen voortop, op, uh, laat me gaan. Nee, ik zeg wel, je moet uh, wel je best doen. En je moet uh, proberen uh, wat je kunt om dat zo goed mogelijk uh, te doen. Mm. En je moet je wel inzetten. Je moet ook uh, gewoon uh, ook eens een keer wat voor andere mensen doen. Uh, want we leven allemaal uh, samen op diezelfde planeet. Mm -hmm. uh, waar het uiteindelijk toch misgaat. Mm -hmm. uh, dus het, uh, het een sluit het ander niet uit. Nee, nee daarom nee. Het, geen u onverschil... het... het moet niet, geen onverschilligheid worden. Dat, nee, dat, dat zou niet. heel erg ja. gevaarlijk zijn, ja. inderdaad. Ja. Zijn er dingen, van, uh, dat u zegt niet onverschillig? Zijn er echt dingen waar u zich uh, enorm over opwint en zich tegenaan uh, wil bemoeien? Bijvoorbeeld afgelopen week? Hmm. Nou ja, wat dan uh, langer speelt is bijvoorbeeld de, de onverschilligheid die er toch algemeen bestaat uh, over wat er met het milieu gebeurt. En dat is zo duidelijk is, uh, dus ook ondanks uh, dat verdrag van Kyoto, wat dan niks voorstelt, dat, uh, dat mensen daar zo weinig aan doen. Mm -hmm. Dat was een, uh, een uh, tijdje geleden, uh, werd er, ik, ik meen vorige week woensdag of zo, werd er een. Uh, ik dacht, een CDA-kamerlid geïnterviewd van uh, ja, maar over... het uh, uh, binnenhof staat binnenkort onder water. Mm -hmm. En die zei, nou, nee, niet in, uh, in 2006. Nee, maar misschien wel in 2060, zei toen de interview. En toen zei hij, oh ja, dan maakt dood? het uit? He, dan, dan ben ik ja. al dood. Ja. Zo ongeveer. En daar, daar kan ik me wel over opwinden. Welke manier? Uh, nou ja... Uh, uiteindelijk uh, misschien dat je er ook gedeeltelijk om lacht. Want het is, je kunt natuurlijk aan een heleboel dingen niks doen. Je kunt op de goede partij gaan staan. Mm -hmm. Het is weer een reden na zo'n opmerking om te zeggen... dan ga ik dus niet meer op het CDA staan, wat ik trouwens nooit gedaan heb. Dus dat is al makkelijk. Uh, maar ja, als mens alleen kun je natuurlijk niet zo Misschien als u andere mensen mobiliseert. En, dat nou, je zijn ik zijn dus, dus wel kom... natuurlijk. Uh, de, de, de, maar dat kan misschien wel eens met een versje waar je toch je mening over bepaalde uh, zaken uh, onder woorden kan brengen... of in ieder geval al uh, bestaande vooroordelen misschien kunt relativeren. Waar je iets tegenover kunt stellen. In de hoop dat dat werkt? Ja, dat is, dat is maar de hoop, ja. ja. Kent u de vondeling van Ameland? Geen idee. Nee. Wat mag dat wezen? Kijk, de jongen schrijft de tekst... Ah. En uh, zong het ook, maar ja. uh, we vinden de uitvoering van Boudewijn de Groot iets mooier. Die kan, kan iets mooier okay. zingen. Weet ja. je maar. Ja. Gaan we naar luisteren. Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid op een reddingsboei gebonden.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 Volgens mij roept hij, ik kom eraan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Zeven wind, zon, oceaan. Ik kom eraan.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 Wij de groot en vondeling van Ameland. Uh, meer informatie of reacties vinden we altijd leuk. Kijk dan uh, of ga naar onze website ww.vooreennacht.kr.nl. Want de dichter des Vaderlands is voor eenacht gast, Driek van Wissen. Um, ik kan het nou niet zo gauw ontdekken, maar meestal wel altijd een pen en een, en een boekje op zak. Uh, ja, ik heb natuurlijk altijd. Maar dat is een, uh, kijk, ja, die opzakken. Hier heb ik een boekje. Een boekje, hoe een, oud <lacht> een, een, is dat een boekje? boekje. Ja, dat is een boekje. maar daar komen echt geen gedichten in, hoor. Dat is meer een boekje waarin ik uh, taalfouten uh, registreer, oh, ja? want ik ben ook nog eens een keer redacteur voor het programma Tien voor Taal, ah. waarbij ik uh, zinnetjes maak uh, waar een fout in ja. verborgen zit, en de die fout. haal ik ja. uit uh, de actualiteit. Heel vaak uit de krant of uh, wat je hoort ja, op tv. Of ja, iets ja. Daar. Dat, is, uh, dat is best aardig. Het boekje ja. gaat al jaren, mee zo, te zien. I ja, te zeggen ja. zeker een frot. Ja, zeker. Maar die wordt echt tussen die andere dingen gestopt. Hè? Ja. En als u dan gedichten schrijft, um, gaat dat wel met een pen of op de nee. computer? Nee, dat gaat in principe in het hoofd. Dat is nog romantischer. Ja. Nou, maar dat is ook, je, je loopt ermee rond. En, ja. en, en nogmaals, het zijn dus uh, gedichten van een uh, te overziende lengte. Dat is hoogstens veertien regels dus. Maar heel vaak, ik schrijf dus ook voor het uh, Dagblad van het Noorden... elke uh, zaterdag een ja. sonnetette. En dat is een zesregelig gedicht. En dat, dat kan natuurlijk heel makkelijk in ja. het hoofd. En pas als het in het hoofd goed klinkt, schrijf ik het oh, ja. thuis op. Of ze meteen... Uh, Naar rijk dan dan... Uh... Ja, dan komt het uh, meteen... In en wanneer de komt die gedachte ja? dan meestal? Is het als u opstaat of vlak voor? Slapen gaan? Nou, dus toch regelmatig ook vlak voor het, voor het slapen gaan. Yeah. Ja, met kan ook natuurlijk uh, willekeurig uh, als je ergens uh, rondfietst. Of uh, misschien zelfs een keer als je voor de klas zit in één yeah. stil moment. Ja. Stil moment. Dat nou ja, wel. als je zit uh, bijvoorbeeld te surveilleren bij een eindexamen... weet ik wel dat ik een keer in één uur tijd tijdens zo'n surveillancebeurt... daar een gedicht in mijn hoofd heb geschreven. Ik, ik hoor wat ze nu denken. Die van wisse, die let toch niet op, want die is een gedicht aan het verzinnen. Dan, uh... Ja, dat zien ze niet. Dat werkt nee? boven in de kop. <laughs> <laughs> en de ogen die zijn natuurlijk nog wel actief om te kijken of ze afkijken... Maar... Dat valt er wel mee bij zo'n eindexamen. Dus een gedicht kan eigenlijk plots invallen. Zo werkt dat. Nou, in ieder geval. Dus, dus een, een essentiële gedeelte van ja. een gedicht. En heeft u dan ook altijd gelijk een lezer in gedachten? Uh, niet altijd. Maar het is natuurlijk wel zo... als je eenmaal gepubliceerd bent... dat je dan toch ook wat anders gaat schrijven. Ja. ja dat is wel meer op de lezer gericht. Hè? Eigenlijk deed het vroeger. En iedereen die gedichten schrijft, die, die schrijft in principe voor zichzelf. Je laat ze toch niet zo gauw lezen. Hè? Er zijn natuurlijk een heleboel kinderen die ook gedichten schrijven. Of pubers Of meisjes die geheime gedichten in hun dagboek. Want dat is eng of privé? Of ja, dat denk ik ja? wel. Ja, dat heeft fijn. u ook heel lang gehad? Uh, dat heb ik ook wel gehad. Ja. ja. En. Pas als je dan echt, ja kijk als je nou gedichten gaat bijvoorbeeld voor een cabaret, dan weet je natuurlijk meteen... dat is voor ja. publiek. En natuurlijk is het light verse op zichzelf is ook... zijn de grenzen met het cabaret zijn ook uh, smaller. Ja, dat, dat, dat, dat zit er vlak tegenaan ja. natuurlijk. Dus weten eigenlijk al op dat moment. Voor diegene is het bedoeld. De lezer heeft ja. gedacht: wanneer bent u? Want u, u heeft verteld hoe u een jaar of negen à tien was. Begon u al met, ja. met natuurgedichtjes en meeuwen ja. en. en uh, Jezus heeft u overgeschreven. Ja. Wanneer bent u nog e nou echt als dichter ontdekt? Mm. Ja, de, mijn eerste publicatie is van uh, 1978. Het e, mooiste meisje van de klas is mijn eerste En bundel. stond u toen zelf voor de klas of nog niet? Was dat ja, voor toen, na... was en, toen stond ik al tien jaar voor de klas. Het gedicht had ik trouwens al, uh, ik geloof, in uh, 72, 73 geschreven. Maar ik ben op een gegeven moment ook uh, bezig geweest... met het uitgeven van een tijdschrift... onder andere samen met uh, Jean-Pierre Ravides. Ja. Dat is in 75 geweest, meen ik. Uh, de Nieuwe Klerken. Mm -hmm. Dat is een soort... PC-projectures naar Groningsmodel. Mm -hmm. En uh, ja, zo zijn we voor het eerst eigenlijk nog gepubliceerd en zo ertoe gekomen om uh, versen op te gaan sturen naar ja. een uitgever. Maar ondertussen steeds maar leraar gebleven. Hè? Ja, dat, dat kan ook heel goed samengaan, uh, zeker omdat ik uh, nooit een volledige baan heb gehad. Nee, een mooi vak, leraar. Ja. ja. Wat ja. bent u voor leraar? Wat wil u met. Ik de ben kinderen? een. Uh, ik wil natuurlijk wel dat ze ja, een goede cijfers halen uiteindelijk. En dat ze iets meer waardering krijgen voor de literatuur, mag ik hopen. En dat ze beter leren schrijven. Liefde bijbrengen daarvoor. Ook, ja, ook Hoe doet u dat? Uh, door ze in zekere zin vrij te laten. Door uh, ze keuzes aan te bieden van boeken waarvan ik denk dat ze niet meteen door worden afgestoten. Dus je moet het ook niet, uh, de, de lat niet te hoog leggen, denk ik, in het begin. En, uh, een leerling die literatuur gaat lezen, moet niet meteen met Gerard Reven. Hmm. Beginnen. Alhoewel dat misschien wel de beste schrijver van Nederland op de moment. is. Maar jongeren lezen al zo weinig. Dus ja. ik ben gewoon benieuwd, hoe krijgt u ze toch? Nou bok? ja, dan moet je ze misschien toch eerst uh, met giphard uh, kennis laten maken. Of mm -hmm. met Zwageman. Maar <lacht> ja. ja, je moet, lachen. Ja, je nou, ja, moet wel, het wel het moet lachen. Als het moet, dan maar Zwageman. Nee hoor, nee, want die heeft even een mooie romans geschreven. Dat is echt waar. Straks ja. fulltime dichter worden, want u gaat stoppen hè, met uh, Leraar zijn. Ja, fulltime is natuurlijk... Ik denk dat uh, romanschrijver dat dat veel meer fulltime is. Mm -hmm. Want full de, de, de, een, een behoorlijke romanschrijver... die zit denk ik een, een uur of zes, zeven, achter zijn bureautje. Ik, ik ga nooit achter mijn bureau zitten zo'n ja. zo lange tijd. Dat speelt in het hoofd. Dat speelt in het hoofd. Maar dus, ja, veel meer natuurlijk voortrachten en dat soort dingen. Dus. Wordt u er eigenlijk rijk van? Dichters vaderland zijn? Uh, ik heb geen idee, want ik ben het nog maar net. Mm -hmm. En ik ben nog niet zo rijk. Uh, ik geloof niet dat je... Nee, je, je kunt beter uh, goede aandelen kopen... op een juiste moment dan weer gauw verkopen om rijk te worden. Mm -hmm. nee. Maar, maar uh, uh, wordt, wordt zo'n gedicht bijvoorbeeld wel betaald? Uh, per woord of hoe, hoe gaat dat? <laughs> nee, dit, dat ik heb geen niet ik, nee, dat, Een gedicht in, in NRC, daar krijg je een, een redelijk bedrag voor. Okay. Dan kun je weer een paar dagen een boerenkool van eten. Dus dat, dat is oké. Okay. Ja. <laughs> Het is bijna één uur. Uh, Driek van Wissen, met wie zou u de hele nacht willen doorpraten? Uh, nou ja, met, met u eigenlijk, Maar, uh, maar laten we zeggen... Uh, ja, een, een interessante schrijver. Ik denk bijvoorbeeld aan, aan Maarten Toonder. Ja. Dat is een van mijn grote voorkeuren en liefdes. En niet alleen. Het is een taalkunstenaar. Ik heb het idee dat hij toch wel uh, wat onderschat is, heel vaak. Waar zou je het op met hem over willen hebben? Nou, ja, misschien ook wel over. Uh, over Tom Poes en, en heer mm -hmm. Bommel en, en dat karakter. Maar misschien ook uh, over Maarten Toonder zelf. Ik, vind het een, ik denk een wijs man. Ja. En ik heb nou het laatste toch ook een, een, een, weer een interview met hem gezien en het bleek dat hij toch ruzie met zijn zoon had. Ja? Dat vind ik zo gek hoe dat nou kan. Dat je zo'n vader hebt dat je daar ruzie mee maakt. Oh ja? Ja. Dat begrijpt u niet? Nee, dat begrijp ik niet. Nee. Maar kinderen en ouders kunnen toch gewoon ruzie met elkaar krijgen? Jawel, ja, maar met zo'n vader ga je toch geen ruzie meer maken? Denk dat, dan. dat zou je hem wel eens willen vragen? Dat zou ik wel vragen <laughs> hoe dat dan werkt. Ja. Ja. Ja. Goed, dit was uh, Janne Koijmans. Voor Eén Nacht met Driek van Wissen, dichter des vaderlands. Um, ik noem nog één keer de website www.vooreennacht.kro.nl. Namens Marijn Schilders en André Bergerhege... Uh, wensen we u een hele mooie nacht. Volgende week dan zijn we er weer dan met Letitia Griffith, uh, VVD-politica. Mooie nacht en uh, tot slot, uh, u mag afsluiten. Kleine uurtjes... Wanneer ik jou wel weltrusten heb gekust... praat jij nog vaak het tijd tegen me aan? Want juist zo'n uurtje voor het slapen gaan... ervaar je mijn gezelschap op zijn knust. En slapen vind je toch al niks gedaan... want wat jou naar nou, je zeggen verontrust... is dat wij elke nacht van niets bewust... een aantal uren zomaar overslaan. Toch lukt het op den duur in slaap te raken. En dat is ook maar beter wel beschouwd... Want waarom zou een mens zich zorgen maken om dingen die hij toch niet tegenhoudt? We zullen nog een aantal maal ontwaken, maar op een kwade ochtend zijn we oud. Een interview met Driek van Wissen in Voor een Nacht, opgenomen op 14 maart 2005. Hij stierf op 21 mei 2010 en werd 67 jaar. Mooi om zijn zorgvuldige slot-en weer te horen. Als hij zegt dat hij pennen heeft laten drukken, dan hoor je iedere letter die er staat. Ramzi Nasser nam het vaandel over van dichter des vaderlands. De persoon Driek van Wisse keert niet weer... maar zijn woord blijft geschreven of hoorbaar... zoals in deze reprise uit de archieven. In de volgende uur van de nacht muziek, cabaret van Martijn Koning... en filmnieuws. Robert Kamer is hier en hij bespreekt de titels van 2011... die zeker de moeite waard zijn om ervoor naar de bios te gaan. Tot zometeen.